De kelder, een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield in de vertaling van Justine van Mare. regie Hero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 De kop aangeboden. lieflijk stijlvol buitenhuisje. In zeer goede staat van onderhoud. Schitterend gelegen ver van het stadsgepoort. Grote groep onderhoud. Duin met veel vruchtvoer. Een droomhuisje. Zeer groot. Dat klinkt niet gek. Zal ik alvast maar een schenk uitschrijven, hè? Ik neem tenminste niet aan dat het een bouwvallige grot is. Want dan hadden ze dat ongetwijfeld ook verhaal. Een bouwvallige grot. Dat was toch wel een lieflijk stijlvol buitenhuisje genoemd. Daar heb je gelijk. Hè? We moeten het kopen, dat was het alleen maar om je vrienden te vertellen dat je in een buitenhuis woont. En de prijs is een gil, dat heb je zelf gezegd. Ja, ja, ja. laat je man maar eerst een aan houden, wil je? Kijk eens aan. Volgens mij zijn we er Inderdaad, meneer Beker. Ja. Zo. Yes. Ja. So. Nou, dit is het dan.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 Dat gaat ons straks wel een vermogen kosten om dat uh, riet het dak te laten vernieuwen. Oh, daar ja, hoeft hij... Oh. Ach, als je er tenminste iemand voor kunt vinden. Hè? <laughs> uh, daar hoeft hij zich geen zorgen over te maken, meneer Baker. Oh. Mevrouw Archie heeft vlak voor haar vertrek de dakbedekking geheel laten vernieuwen. De eerste vijftig jaar hoeft hij daar niet minder om te kijken. Ik oh, kan mijn ogen nog steeds niet geloven. Het is precies zoals ik me had voorgesteld.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 Dit huisje is niets voor een vrouw alleen. Hè? Het dichtstbijzijnde huis is de boerderij van de familie Rickford. Dat is ruim negen kilometer hier vandaan. En uh, hoe ver is het naar het dorp? Oh, Dat is nog verder. Ik denk al gauw zo'n dertien à veertien kilometer. Uh, mevrouw Beker.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 hoor, als je dat soms denkt. Och, natuurlijk, natuurlijk, heb je je niet verbeeld. Hoe zag hij eruit? Een jongetje van een jaar of zes, zeven. Bleek gezichtje, heel mager. Hij had rood andere ogen, net alsof hij gehaald had. Ach ja, en hij had donker haar. Oh, nou, dat zegt me niets. Uh, wilt u de keuken nog even zien? Ja, graag. Uh, Komt u maar. De, de, de, de, de keuken. Kant uit. Ja. Ja, Komt u maar, mevrouw Beker. Zo, en hier moet nog het een en ander aan worden opgeknapt. Ja. Oh, Pauls, kijk eens. Een waterpomp. Oh, wat leuk. Ach, zo'n ouderwets ding, dat is anders niks voor jou. Ik verzeker je dat je het dan gauw zal gaan vervelen als je elk moment dan die pomp moet gaan zwengelen. Uh, de watertank is leeg. Die moet eerst volgepompt worden. Oh. De, de waterput staat in de tuin. Een waterput? Oh, het wat enige Als mevrouw die hier twee volle maanden heeft gewoond... Waarom heeft ze iemand die moderne waterleiding laten nou aanleggen? Ze was van plan om in de kelder een generator te laten plaatsen. Ah. Daarmee zou ze dan zowel elektriciteit voor de verlichting... als energie voor de waterpomp hebben. Maar zover is het helaas niet gekomen. Zeg, u gaat me toch niet vertellen dat dit huis ook nog een kelder heeft? Hoe komen we daar? Via een deur in de gang. Mm -hmm. Komt u maar. Zal ik u laten zien? Volg u mij? Zo.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 Ze heeft die deur laten dichtmetselen en toen behangen. Waarom zou ze dat in vredesnaam gedaan hebben? Zeker iets engst in de kelder gestopt. Dat ga het uit. Daarover maak je geen grapjes. Ach, neem die palk. Ik maak inderdaad maar een grapje. Jo, wat is er met je? Je staat te trillen als een riet. Ik krijg een hint de bibbers. Het is hier zo koud. Waarom is het hier eigenlijk zo koud?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 Wat zeg je daarvan? Jezus, Joe. Meen je dat echt? Ja, dat meen ik echt. Nou, goed. Als jij het dan zo graag hield. Je weet het zeker? Ach, ja, ik weet het zeker. Je bent een engel. Oh. Oh. Meneer Crawford. We hebben besloten. We, we, wanneer kunnen we het huisje betrekken? We doen het. Ja. Pas op. Ja, rustig. rustig ja, op, er er aan, zo gaat hij. Zo gaat hij goed. Niet zo snel, Bill. Niet zo snel. Je rustig, aan. Aan je rustig. Pas op die hoek. Ja, oké. Okay. We vind je is, iets meer opzij. Zak ja. Zakken, zak zak Nee, wacht even. Zak Bill. Zak hem. Wacht, wacht, Wat dat deze kan. Pak nee, ja, okay. Rustig. Rustig. Ah, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Goeie, dat, dat viel goed. niet mee, hè? Nee, dat viel zeker niet oh, mee, zeg. Goeie dag. Oh. Uh, Alfie, dit was het laatste? Was uh, ja, ja, dit was het laatste, Nou, ja. oh, ik had niet gedacht dat we het er allemaal in zouden krijgen. Hoor. Nee. En weet je die, die, die oude huisjes, die zijn groter in je ding, hè? Uh, even kijken. Mevrouwtje, als u hier op dit stippellijntje even zou willen tekenen... Oh, ja. dan gaan wij er weer eens door. Ja. ja, hartstikke bedankt. Asturie. Dank u wel, mevrouw. Oh, en... Uh, Wacht even. Ja. Alsjeblieft. Ja, maar maat wel, mevrouw, ja. Oh! Kijk eens, aan mevrouw. Je hey. regelt dat. <laughs> Met de hè. Hartstikke bedankt, mevrouw. En het spijt me werkelijk van die vaas, maar ja. Dat ja, er was weinig. Ja, maar heel goed, mevrouw. Ja, kon er dan ja doen, wil. Dan, ja, dan we gaan we er weer eens voor door voordat het te donker wordt. Ja. He? Zeg, mevrouwtje. Denkt u nou dat u het redt? He? Hoe doet, ja, nou, hoe doet u dat nou met die verlichting? He, u zei dat u geen verlichting hebt, u hebt geen stroom. Hoe doet u dat nou? Oh, we hebben een olielamp gekocht. Ah. Ik zal hem zo aansteken. nu liever dan ik, mevrouw. Nou, ja. niet, mevrouw. Oh. Ik krijg kippenval van die oude huizen. Ja, ja, ja. kijk, uh, overdag is het allemaal wel aardig. We s'avonds... Hé, hey, laat of... ja, nou, toch op Alvi. Zo jagen, ja. mevrouw de stijp op het lijf. Oh nee, Verre, hoort, dat valt best mee. Nou, was en de mijn man mevrouw. zal zo wat thuis ja. komen. Ja. Ja. Begrijp trouwens niet waar die blijft. Nou. U hebt stevige grendels op die deuren, mevrouw. Als ik u was, dan zou ik ze er maar voorschuiven totdat uw man thuis is. Echt? Ja, ja. ja, dat moet ik doen hoor. Dank u, dank u ja, dat heb je gelijk aan. Ja, dat zal ik echt Nou, alvast ja. hem op. Uh, Heren, tot ziens. Mevrouw Voudtje, en ja, nogmaals, uh, hartstikke bedankt voor heel vraag gedaan. Ja, Zo, nou. Zeg, klaar, hè? Echt? Mooi wijfje, hè? Eh, mooi. Ja, dat het Maar moet je volgens mij. Is het er... Ja, die, toch, die zou toch niet in dat eentje op zo'n gelaten plek moeten blijven, wat zeg jij nou Alfie? Nee, Hoe kom jij er een bij, man? De man komt toch zo thuis, trouwens is het niet in de eentje, dat kind is er toch? Wat, wat kind? Wat had je nou over een kind, Alfie? Wat had je het nou over? Ja, de, uh, over de kleine zoontje, speelde in de tuin toen we aan want uitlaaien waren. Ja, ik heb helemaal niks gezien. Nou, we, dan moet je nodig eens dat oog uit houden. Ja, kom naar toch. Ja, jongen, een klein, bleek jongen van een jaar of zes met donkere haar. daar oh, weet, weet ik niks van, Alfie, daar heb ik niks van gezien. Ik weet niet ik, van alle hallucinaties heb jij hoor. Dat geloof ik geen woord. Nou, wij spelen de mooie. waar blijf je toch? Het is al half tien. Oh. Even de radio C'est right très Open. Was je doof? Ja, sorry, sorry dat ik zo laat ben, maar ik had weg met die verdomme auto. Ik moest wachten tot die weer gerepareerd was. Nou, kom maar. Zo, zo. Ah, Je hebt de olielamp. Al aangestoken. We, we, we moeten maken dat we hier wegkomen, hoor. Nu ogenblikkelijk. Nou zeg, wat krijgen we nou? Wat krijgen we nou? Ik, ik heb een rotdag achter de rug. Ik ben bekend. Je af. kunt me niet dwingen hier te blijven. Ik pak de auto en ik ga nu weg. Kom rustig, rustig. Nou, rustig, hè? Je ziet het. Zo. Ja.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 Is daar iemand? Is daar iemand? Hé, hey, jij daar in de kelder? Ben je in slaap gevallen? Geef antwoorden voor, anders veraltijd je mond. Hij schijnt geen antwoord te willen geven. Ik heb je alleen maar verteld wat er gebeurd is. Dat, lieve schat, dat geluid dat jij denkt gehoord te hebben... dat was mijn gebons op de voordeur. Ik heb je uit je nachtmerrie gewekt. Ik sliep niet.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 En het ontbijt is klaar Ik kom eraan mm, Wat een die koffie lekker zeg Goedemorgen Dag lieverd Zo, net als jij trouwens Nou, vertel alles. Hoe voel je je vanmorgen? Prima, dank geen gekreun meer uit onderhartse gewelven. Oh. En geen jongetjes meer op het gazon. Oh. Nee. Paul. Hmm. Laten we niets meer aan die <coughs> kelder doen. He? Laat hem zoals hij is. Waarom? Dat weet ik niet. Een, een soort gevoel die...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 we hebben dit huisje gekocht met alles erop en eraan. Als er sprake is van iets afschuwelijks in die kelder... dan hebben we ook het recht om te weten wat dat is. Godsnaam, Pauls, ja. Mag ik nog een beetje koffie? Oh, nog een paar... Finken, klappen we zijn er. Zo. Oh, kijk, kijk eens naar die rotzooi. Nou, oh, dat ruim ik straks wel op. Zo. Ja. Zo. Zie je wel? Ja. Daar heb je de deur. Zo. Als we dat bijna nou nog even wat wegschuiven. Zo. Sendels, ik zijn gloed, Nio. Ja, en er zijn er meer dan genoeg. Die vrouw had zeker aandeel in een slotenfabriek. Nee, ik blijf hier. <laughs> ik moest eigenlijk... Ja, ik... Ik kan geen hand voor ogen zien. Weet u, God, dan voorzichtig. Er, er zijn hier geen ramen... ...en er is geen enkele vorm van ventilatie. Er is, er is helemaal niets. Nou, ik ben er. De vloer is... Uh, ...van steen. God, wat is die koud. Hoe ziet het eruit daar? daar? Nou, kom zelf maar kijken. Nee! Maar ik zal je geruststellen, er is niets te zien. Geen doodkist, zelfs geen afschuwelijk mondstaan. Het is hier helemaal leeg. Geen uilen, geen kinderen. Alleen een ijskoude lege ruimte. Kijk, kom je naar boven. Oh, je bent inderdaad ijskoud. Ja, we hoeven in ieder geval geen geld meer aan een uh, vrieskist uit te geven.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 Ik kon de sporen van tranen op zijn gezicht zien zitten. En waar was ik op dat moment? Jij was even naar het dorp. Ach, gek dat hij nooit tevoorschijn komt op het moment dat ik thuis ben. Om, misschien is hij wel bang voor je. Nou, hier is hij in ieder geval niet. Hallo? Voor het geval je weer eens mocht zien... zou je dat goed aan doen, mij meteen te waarschuwen? Ik begrijp er niets van... Ik ben benieuwd wie dit toch open kan krijgen. Paul? Ben je wakker? Nee, ik slaap als een nou goed. Wat is er? Ik kan niet slapen. <laughs> nou...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 Dan. dan ga ik zelf dan naar beneden om ze te halen. You out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 Hij zat daar toch? We een... hebben oh, hem allebei gehoord nu. We kunnen het maar beter onder ogen zien, Jo. Het spookt hier. spookt hier? Ja. Die kleine jongen van jou is een spook. Een arm, eenzaam, angstig spook. Geen wonder dat mevrouw Ashley... ...dat hij tegenkom en de kelder heeft laten dichtmetselen. Gewoon Ik... nu niets meer. Ja, arme dreumens. Ik zou er wat voor over hebben om te weten wat er precies gebeurd is. Wat er allemaal gebeurd is. Ik wil hier geen minuut langer blijven, Paul... We moeten meteen onze biezen pakken. We vertrekken morgen. Nee, nee, nee. Nu. Onmiddellijk. Nee. Ik blijf hier geen seconde langer. Joe. Oh, oh, oh Paul. Nou. Hij smeekt ons steeds om te helpen. En wij kunnen niets doen. Ik kan het niet maken. Het, het komt allemaal wel goed. Zodra het morgenochtend licht wordt... dan pakken we het belangrijkste ding en gaan we er vandoor. Alle ramen op de bovenetage zijn gesloten. Is uh, dit de laatste koffer? Ja. God, de, de kofferruimte van de auto is chockvol, dus ik zal deze maar op de achterbank neerleggen. Heb jij uh, de achterdeur gesloten? Ja. Alleen nog even dit raam. Nou, mooi zo. Oh. Nou. zo. Prachtig. Dat is dat. Laten we dan nu maar gaan. Ja. Oh, kijk eens. De kelderdeur staat weer open. Oh. Zo. Zo. Mami, Val heeft me nodig. Kom mee, John. We kunnen daar niets aan doen. <totstuken> Goedenavond, meneer Beker. Ah, goedenavond, meneer Crawford. Dan komt u binnen. Ah, Fijn, dank u. Hierdoor. Ga er ja, ja, ga u gaan. Fijn, dank u. Ja. Jo, hier is meneer Crawford. Hier zit dank u. Goedenavond, mevrouw Beker. Meneer Crawford. Mijn vrouw voelt zich helaas weer niet zo goed, vrees ik. Oh, het is vervelend om dat te horen. Tja, ik heb uw brief ontvangen...